11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag... wordt gratis voor vrijwilligers bij de scouting en sportclubs... en voor begeleiders van jeugdkampen. Dat heeft staatssecretaris Steven gezegd in de Tweede Kamer. In een verklaring omtrent het gedrag die de gemeente uitgeeft... staat of iemand in aanraking is geweest met justitie. Bijvoorbeeld vanwege misbruik van kinderen. Zo'n verklaring kost nu nog 30 euro. Omdat het voor jeugdverenigingen met veel vrijwilligers... aardig in de papieren kan lopen... maakt Steven de verklaring voor die sector gratis. De verklaring voor andere aanvragers wordt een paar euro duurder. De sterfte onder ziekenhuispatiënten met een hartinfarct is de afgelopen 25 jaar gedaald met 80 procent. Dat zeggen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum. Ze denken dat andere ziekenhuizen in Nederland eenzelfde vooruitgang hebben geboekt. Als oorzaken noemen ze onder meer het beter herkennen van een hartinfarct buiten het ziekenhuis en het sneller beginnen met behandelen. Ook het gebruik van medicijnen zoals bloeddrukverlagers speelt een rol. Er komt geen publieke herdenkingsbijeenkomst voor de acteur en komiek Rijk de Gooier, die vandaag in zijn huis in Amsterdam overleed. Ook de uitvaart is in besloten kring. In de wereld van televisie en theater wordt met veel waardering en bewondering gesproken over de Gooier en zijn werk. Hij vormde jarenlang een komisch duo met Johnny Kraaikamp en speelde daarna in veel films en tv-series. Hij is 85 jaar geworden.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 De gemeente Tilburg onderzoekt welke zwembadmedewerkers schuld hebben aan het dodelijke ongeluk van gisteren in het bad De Reeshof. Een baby van vijf maanden kwam om het leven nadat twee geluidsboksen op haar waren gevallen. Haar moeder ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens burgemeester Nordanus bleek al in april bij een inspectie dat de ophanging van de boksen niet deugde, maar heeft het zwembad verzuimd die te vervangen. De medewerkers die mogelijk nalatig zijn geweest worden geschorst. In het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag worden ruim 500 jonge patiënten en hun ouders onderzocht op tuberculose. Een medewerker heeft open TBC en is met ziekteverlof gestuurd. De patiëntjes en hun ouders zijn daarover geïnformeerd en hebben van de GGD het verzoek gekregen om zich te laten onderzoeken. Het gaat om iedereen die in het Juliana Kinderziekenhuis was tussen augustus en eind oktober. Een rechtbankjury in New York heeft de Russische oud-militair Victor Boet schuldig bevonden aan wapenhandel en samenzwering. Hij kan levenslang krijgen. Boet is een voormalige luchtmachtofficier van het Rode Leger. In maart 2008 werd hij gearresteerd in Thailand. Daar had hij een wapendeal gesloten met Amerikaanse agenten die zich uitgaven voor strijders van de FARC in Colombia. Een Amerikaanse agent noemde Boet een van de gevaarlijkste mensen op aarde. In de Champions League heeft Ajax thuis met 4-0 gewonnen van Dynamo Zagreb. In dezelfde groep won Real Madrid met 2-0 van Olympique Lyon. Real gaat riant aan kop met 12 punten uit 4 wedstrijden. Ajax staat tweede met 7 punten, gevolgd door Olympique Lyon met 4. Omdat Zagreb in groep D is uitgeschakeld is Ajax verzekerd van Europees voetbal na de winterstop. Voor de wedstrijd was het op verschillende plaatsen in Amsterdam onrustig, vooral op een rond trein- en metrostations. Zo liet de politie bij Muidenpoort een trein stilzetten, omdat supporters van Ajax en Zagreb met elkaar op de vuist waren gegaan. Om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen worden de supporters nu met verzonderlijke treinen van het station bij de arena weggevoerd. Het weer.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 Binnen zit Pieter van der Wielen. De quote 500 is weer verschenen. Op de radio hoorde ik een paar nieuwkomers in die lijst van rijkaarts vertellen over de kunst van het Rijk worden. De eerste 5 miljoen, die zijn het moeilijkst, vond er één. En dat vond ik herkenbaar, want daar loop ik dus ook steeds tegenaan. aan. Goedenavond en welkom in het oog. Kan, normaal decor van filmdivas en jetset is komende dagen... de verblijfplaats van de leiders van de grote wereldeconomieën. Daar houdt alle glamour ook meteen op, want het onderwerp is de eurocrisis. Is dit nou het moment dat de oude G7-landen het in de nieuwe G20... definitief niet meer voor het zeggen hebben? Dat vragen we aan oud topman Jaap van Duin. En mocht er nog nieuws zijn uit die Franse riviera... dan hoort u dat nog meteen, want onze verslaggever Chris Ostendorf is erbij. Voor die eurocrisis hadden we ook nog die gewone crisis, de kredietcrisis. De toenmalige miljardensteun wordt nu onderzocht door de commissie De Wit. Meer daarover in Den Haag vandaag. Rijk de Gooyer is dood. We gedenken hem met actrice Olga Zuiderhoek... en regisseur Frans Wijs, die allebei met hem werkten. En Amsterdam krijgt er een nieuw museum bij. Het Tattoo Museum. En dat is een oude droom van de meester van het inktpistool, Henk Schiefmacher. Die spreken we zometeen ook. Maar eerst het voornaamste nieuws van. Woensdag 2 november. De dag dat Rijk de Gooier overleed. Eh. Ja, daar kom ik voor. Geen mij, maar een. Uh, nee. Uh, nee, Eh uh, Nee. Borreltje? Ja, maar met een borreltje. Ja. bekijken. Ja. De Utrechter Rijk de Gooien wordt in de jaren 60 landelijk bekend als televisiecomiek. Blijf nou af. Iedereen kijkt in die jaren naar de Johnny en Rijk show. Wie Is dat? Hoe weet ik dat nou? Volgens mij is het oudste Avrolid. Hij vond het verschrikkelijk leuk om, uh, om, om uh, grappen te maken. En daar kon die echt werkelijk mee doorgaan tot je erbij neerviel. Ik was nog even bij je? Uh, ja. Nee, kapper. Nee, niet eh, op. Nee, dochter? Eh, eh, ja, ik was even bij de ah, dokter. Nee. Rijk de Gooier speelde in tientallen speelfilms en televisieseries. Hé, hey, is Christen Jopie. De vraagt de meneer naar je in alle kroeg op de dijk, Open en bloot, iedereen weet het. Wat voor de meneer? Oh, een hele dure. Drie keer krijgt de Gooier een gouden kalf. Ik had liever de grootsprijs gehad natuurlijk, maar ja... In 1995 zorgt hij voor een enorme ophef als hij zijn kalf uit het raam van de taxi van Maarten Spanje gooit. gooi hem dan weg. Ja oké. Okay. dan ook is die taferel in de ding. Brutaal, ordinair, een brani-schopper. en iemand die wel eens een glaasje te veel dronk. Rijk was geen aardige man. Maar Rijk hield ook niet van aardige mensen. Ik denk wel eens, al dat drukke gedoe, daar zit ook nog iemand anders onder. En dat is de andere Rijk de Gooier, ja, waar we nooit heel veel over horen. Onvergetelijk zijn zijn typetjes in de reclame. Hier, Rijk in Frankrijk. Foutje, bedankt. Wat doe je nou, John? Vlaglijten. Een leven als een schelmenroman, een oorlogsboek, een comedie, een tragedie. Romantisch en fel realistisch tot aan het eind. Rijk de Gooier is 85 jaar geworden. Zoals u net al hoorde wordt aan de vooravond van de G20 de druk op de Griekse premier Papandreou steeds verder opgevoerd. 48 uur nadat hij had aangekondigd een referendum te willen houden over het Europese noodpakket is de woede nog steeds niet gezakt. Verzopen ze? Ik bezopen. Ik had het voor ons alrei. Hier uh, leggen we ons in die eisen. de we, belastingbetaler uh, werden belast. En wat is die folge? Griekenland dankt ons dat met zo'n maatregel. Waardeloos gewoon. Mensen kunnen denk ik niet inschatten wat uh... Wat een alternatieven zijn als ze uh, niet in zouden stemmen met alle voorstellen. De woede is wel begrijpelijk, want de chaos is compleet. De Nederlandse bank is dan ook somber gesteld over de economische situatie. Volgens bankpresident Klaas Knot is de crisis geëscaleerd... en maakt het Griekse voornemen om een enquête te houden de zaken niet beter op. Dat referendum zal niet morgen worden gehouden. En dat betekent dat er tot die tijd sprake is van onzekerheid over de uitkomst maar onzekerheid of geen onzekerheid humor is er altijd. De makers van Lucky TV hebben het volgende liedje gemaakt over de Griekse premier. A plan referendum Eurozone fuck you Papandreou. Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou, Papandreou. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Martijn Nijhuis naja is dus aangeschoven met de krant van morgen die hij al gelezen heeft. Vertel. Ja, het Deventer ziekenhuis heeft een zieke psychiatrisch patiënt... keer op keer geweigerd op te nemen, tot het te laat was. Volkskrant, de man lag volgens die krant wekenlang zwaar gewond... en met ernstig hersenletsel in de isoleercel na een zelfmoordpoging. Personeel bracht hem tien keer naar het ziekenhuis in Deventer... maar de artsen daar vonden het dus keer op keer niet nodig om hem op te nemen. Ze zouden geen trek hebben gehad in een lastige, onberekenbare man. Pas toen het te laat was, belandde de patiënt op de intensive care. Waar die overleed. De zaak werd ontdekt na onderzoek van het TV-programma De Vijfde Dag van de EO. Het gebeurde allemaal al drie jaar geleden. En het komt volgens de EO nu pas aan het licht omdat de familie 22.500 euro zwijgeld kreeg. Metro geeft volgend jaar een ruimtereis weg. Dat maakt het dagblad morgen officieel bekend. In alle landen waar metro verschijnt mogen mensen meedoen. Die moeten op inspirerende en originele wijze omschrijven waarom zij de ruimte in willen. En uit alle kandidaten wordt volgend jaar april één iemand gekozen. Die krijgt een maandenlange astronautentraining en gaat dan in 2014 echt de ruimte in. Rijke Chinezen willen massaal hun land verlaten, staat in de Telegraaf. Meer dan de helft van de Chinese miljonairs heeft emigratieplannen. Ze zouden ontevreden zijn over het Chinese onderwijs, de gezondheidszorg en balen van de luchtvervuiling. Bij Westerse ambassades zouden veel aanvragen binnenkomen voor investeringsvisums. Met zo'n visum mag je in een land gaan wonen in ruil voor een forse investering. De meeste steenrijke Chinezen willen naar Amerika en Canada. De gereformeerde school in Oegstgeest, die een homoleraar schorste... gaat opnieuw met die leraar praten, meldt het Nederlands Dagblad. De school moet ook wel, want van de rechter mag je niet worden ontslagen. De leraar zelf zegt dat hij graag weer aan de slag wil. Maar hij beseft dat voor die tijd nogal wat hobbels genomen moeten worden. De directie van de school zit daar niet echt op te wachten, zo lijkt het. De bestuursvoorzitter zegt... de zaak kan nu nog steeds niet worden afgerond. We gaan nu weer praten, maar we zullen daar open instappen. Studenten moeten veel beter worden voorgelicht over alle veranderingen... in het hoger onderwijs. Dat zeggen zo ongeveer alle studentenorganisaties in spits. Nu kunnen studenten ongemerkt duizenden euro's meer uitgeven... dan waar ze op rekenen. Want er verandert nu wel heel veel ineens. Zo is er een boete op studievertraging... en de studiebeurs van masterstudenten verdwijnt. Studenten weten vaak niet wanneer ze zich precies ingeschreven hebben... voor hun masterstudie... En daardoor studeren ze misschien zonder dat ze het weten te lang. En dat kan duizenden euro's boete opleveren. In de Telegraaf aandacht voor een ondernemende Amsterdammer. Die vroeg zich af waarom we niks doen met dieren die worden afgeschoten... omdat ze overlast veroorzaken. Die gaan nu vaak naar de destructie of ze verdwijnen in kattenvoer. De Amsterdammer overlegde met Schiphol en wat jagers. En afgelopen kerst verkocht hij al zijn eigen ragout en kroketten. Nu wil hij muskusratten gaan verkopen. Want, zoals hij zelf zegt, vooral de billetjes en de beentjes zijn een lekkernij. En daar blijft het niet bij als er aan hem ligt. Hij zegt, ja, ik ben niet voor bond. Maar ja, die dode muskusratten hebben wel een enorme pels. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Yeah, I was in a train. She said ain't nothing wrong with Texas, But I really love to go.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 My baby wants to go to France. I see us walking Along the chaux ce Exchanging kisses In a small fridge cafe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 To yes, yes, Father, do yes, Morgenavond treedt hij op in Groningen in de Oosterpoort. Een bluesmuzikant geboren in Los Angeles, Cap Moe. Zijn laatste plaat is volgens de critici zijn beste tot nu toe. En het nummer heette Friends. Friends, want morgen is daar dus die G20. De grootste economieën hebben onder voorzitterschap van de Franse president Sarkozy... een heleboel te bespreken. Vooral over de eurocrisis natuurlijk. Jaap van Duin is oud-topman van Robeco en econoom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe, hoe zal het daar zijn? Wat, wat, wat zal de sfeer daar ongeveer zijn? Kunt u dat inschatten? Nou ja, er zal wel veel over Griekenland gaan. En ik denk dat er verder gesproken gaat worden over dat uh, uh, beroemde noodfonds... Uh, waar eigenlijk de Europese gemeenschap ook nog niet uitgekomen is. Want dat zou uh, in, in, in de gedachte veel groter moeten zijn dan de huidige 440 miljard. Iets van 1000 miljard. En daarvoor heeft men het geld niet. En er zijn natuurlijk al uh, bezoeken geweest aan China. Uh, Sarkozy heeft al met uh, die Chinese premier gebeld. Ja, bedelen uh, ik, werd dat wel genoemd in de commentaren. Ja, dus ik, ik denk wel dat er pogingen gedaan zal worden, zullen worden... om te kijken in hoeverre de opkomende landen, een aantal daarvan althans... geïnteresseerd kan worden in het uh, deelnemen aan zo'n apart uh, fonds... wat dan wat mij betreft. Ja, de opkomende uh, om, landen, China... India, Brazilië. Ooit waren dat, dat landen waar wij ons over moesten ontfermen. Nu moeten zij zich over ons ontfermen. Hebben ze daar zin in? Ja, ik denk tegen een prijs. Kijk, dus uh, China heeft enorme reserves. Het, het heeft die, veel daarvan nu in uh, Amerikaans schatkistpapier belegd... Uh, Olie-exporterende landen zijn een hele grote groep, dus ze hebben wel de middelen uh, om, uh, om mee te doen. Uh, maar als ze meedoen, zullen ze daar ook een vergoeding voor uh, willen hebben. Want eigenlijk leen je dan geld aan een fonds wat behoorlijk veel risico kan gelopen. Uh, als het bijvoorbeeld Italië en Spanje moet gaan steunen, omdat die landen op dat moment zelf niet meer op de kapitaalmarkt terecht kunnen. Hebben ze er belang bij? Zien zij uh, het teloorgaan van Europa als een probleem voor zichzelf? Of, of moeten ze dit uit een ander soort prioriteit doen? Nou, ze hebben natuurlijk een direct belang in de zin dat ze exporteren. Met name dan de industriële landen, dus China, Taiwan, Zuid-Korea. Die hebben natuurlijk een groot belang bij Europa als afzetmarkt vanwege onze hoge uh, welvaart. Er is weliswaar weinig groei, maar de welvaart is hoog. Dus ja, als hier de economie stagneert of krimpt, dan hebben ze daar uh, last van. Dat belang hebben ze. Tegelijkertijd zijn ze natuurlijk wel bezig om steeds meer hun uh, bakens te verzetten naar het eigen binnenland. En met name voor China en ook India uh, wordt dat binnenland steeds belangrijker. Dus de, af, de, de afhankelijkheid uh, f, ja, van ons in, in termen van wat zij dan exporteren, die wordt wel steeds geringer. En ze zullen ons in de toekomst eigenlijk steeds minder nodig hebben. Wat kan de Europese Unie, wat kunnen de Europese uh, landen die daar aan tafel zitten, doen om ze over te halen om ons toch iets te geven? Wat kunnen ze daarvoor in ruil aanbieden? Ik, ik, ik denk in de eerste plaats als je zo'n fonds aantrekkelijk wil maken. Moet je uh, de kans dat er een beroep op gedaan wordt zo klein mogelijk maken. Dus dat gaat weer over dat Europese noodfonds. Ja dat draait wat mij betreft niet eens meer echt over Griekenland. Wat toch een behoorlijk verloren uh, geval is. Maar met name uh, gaat het om Italië. Ik zag dat uh, Berlusconi Sconi probeert nog wat maatregelen door het parlement te krijgen om dan op de top te kunnen laten zien zien nu wel ik ben er goed bezig. Want ja, het draait eigenlijk om de, de, de geloofwaardigheid van uh, uh, Italië en de manier waarop dat land zijn eigen problemen gaat aanpakken. Hoe minder de risico's zijn voor de opkomende landen, die andere G20 landen, hoe meer denk ik hun bereidheid zou zijn om mee te doen in zo'n uh, fonds. Ja, er gaan ook geluiden op dat ze, dat ze niet zo'n zin hebben... om het rechtstreeks in zo'n fonds te stoppen... maar dat ze het liever via het IMF in, dat, uh, in die Europese landen terecht laten komen. Waarom is dat? Nou ja, kijk, dat, dat zou ik ze ook zeer aanraden, want uh, als iets gebleken is, is dat de Europese leiders toch niet echt bij machten zijn om, ja, laat ik zeggen, een crisismanagement te voeren uh, zoals het IMF dat wel uh, kan en heeft gebleken uh, te kunnen. Dus ja, als ik hun was, zou ik alles wat ik uh, geef, uh, wat, ik, wat ik leen, wat ik uitleen, uh, onder de hoede van het IMF brengen en niet rechtstreeks uh, in dat fonds stop. Ik moet erbij zeggen, dat fonds wordt nu ook al voor een deel gevoed... Uh, door middelen van het IMF. Dus uh, de rol uh, is er en die zou eigenlijk veel groter moeten zijn... want ja, zij zijn ervaren crisismanagers... hebben uh, problemen in, in Azië in de tijd opgelost. En ze uh, hebben een stok om mee te slaan... wat de Europese landen onderling niet hebben... Uh, die hebben dat ontwijken. absoluut niet. Dus, dus ja, je moet gewoon een onafhankelijk arbiter hebben... En, en dus als er steun komt, dan zou de kans groot zijn dat het inderdaad via het IMF gaat lopen. Ooit was het de G7 en dan waren de Europese en Noord-Amerika Noord waren daar de baas. Nu zijn het alweer de G20. Is dit nou het keerpunt? Is dit nou het moment dat de oude wereld definitief de macht verliest? Nou, het, het, het gaat niet denk ik zo uh, sprongsgewijs, maar uh, geleidelijk aan zie je wel de, de, de, het zwaartepunt verschuiven. Als je kijkt naar de hele wereldeconomie, dan hebben de ontwikkelde landen, hè, dus Europa, Japan, uh, Australië enzovoort, uh, die hebben nog 52% van de totale wereldproductie. Uh, en de opkomende landen 48%, maar dat gaat snel naar 50-50%. En aan het eind van dit decennium zullen de opkomende markten groter zijn uh, dan de ontwikkelde landen. En zullen dan ook overeenkomstig hun uh, geluid laten horen en, en invloed willen hebben op wat er in de wereld gebeurt. Dus ja, de macht is heel duidelijk aan het verschuiven. Dit is een symbolisch en, moment in die zin. Nou ja, in die zin wel ja, want het is voor het eerst echt dat, uh, uh, dat we ze hard nodig hebben. Uh, kijk, je zou kunnen zeggen Amerika heeft China al lang nodig. China is de grootste belegger in Amerikaans uh, schatkespapier. Uh, dus ja, dat, die, die relatie bestaat al lang. Maar nu is ook Europa aan de beurt en in feite hebben wij hen harder nodig dan zij ons. Hebben zij zelf trouwens geen staatsschulden en uh, overheidsbegrotingstekorten? Uh, die opkomende uh, sommige landen wel. Uh, uh, kijk, ja, de meeste landen voor de goede orde hebben ook een, een klein begrotingstekort. China niet veel. Uh, India meer. Uh, India is denk ik ook het land wat het minst zou kunnen doneren. Uh, dus ze hebben wel uh, tekort op de overheidsbegroting. Maar ze hebben wel tegelijkertijd, sommige van hen, enorme overschot op de betalingsbalans. En daardoor bouwen ze reserves uh, op. Nou, met die reserves moet wat gebeuren. En dat kunnen ze als het ware terugploegen in, uh, in, in, in Europa. En dan moet je dus niet alleen denken aan China... maar met name ook aan de, aan de Arabische landen. Soedi-Arabië is ook een van die twintig landen van de G20. En de, de handvraag, gaan ze lappen, denkt u? Nou ja, dat zal uh, een kwestie van uh, onderhandelen worden. En met name uh, welke uh, prijs wil Europa ervoor betalen. Want het zal niet voor niks gaan... De uh, Chinezen doen dat niet uit uh, naaste liefde. Uh, dus die zullen er wat voor terug willen hebben. Of dat nou direct gebeurt met, met invloed in de landen die er zwak voor staan. Of dat dat via de Europese Unie gebeurt. Uh, er zal een prijs voor betaald moeten worden. En ja, dat is de positie die je hebt als je de onderliggende partij bent. En dat is Europa nu. Jaap van Duin, hartelijk dank. Oud-topman van Robeco en Econoom. Ergens in dit uur, maar misschien ook later op de avond uh, in de nacht... zal er een persconferentie plaatsvinden van uh, Merkel en Sarkozy. Als die uh, plaatsvindt, dan hoort u dat meteen in onze uitzending. Maar eerst gaan we naar Den Haag. Want vanaf maandag in het Haagse Theater, Commissie de Wit, de sequel. Deel 1 was een parlementair onderzoek naar de oorzaken van de kredietcrisis. Deel 2 een heuse parlementaire enquête, dus met verhoren onder Ede... over de miljarden verslindende periode eind 2008. ABN AMRO werd gered door de overheid en andere banken kregen ook miljarden uh, injecties. En IC viel om. Het parlement liet toen minister van Financiën Bos en premier Balkenende die brandblussen. Nu volgt de evaluatie en de verantwoording van dat beleid. In Den Haag, Joost Vullings. Goedenavond. Ja, hallo. Ja, vandaag dus de aftrap persconferentie van deze commissie. Wat is hun vraag? Wat willen ze te weten komen? Ja, ze hebben een hele hoop vragen. Bijvoorbeeld, waren al die miljarden wel nodig? Waren de maatregelen proportioneel? Was paniekleidend? Is er zorgvuldig gehandeld? Zijn de risico's goed bekeken? En heeft het eigenlijk wel geholpen? En natuurlijk ook, hebben de toezichthouders, de Nederlandse Bank... en de Autoriteit Financiële Markt goed gefunctioneerd en natuurlijk altijd zeer belangrijk bij een parlementaire enquête... heeft de Tweede Kamer de regering goed kunnen controleren. Ja, en de kernvraag is altijd, of de kernopdracht... welke lessen zijn er, welke lessen zijn er te trekken voor nu en de verdere toekomst? Wat denk je? Wordt het een spannende enquête? Nou ja, kijk, meestal is het zo dan, natuurlijk dat een, een parlementaire enquête wordt ingesteld. omdat er eigenlijk eh, iets heel erg mis is gegaan. En dan willen we met z'n allen weten hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dat is nu niet het geval. Ik bedoel, er is geen duidelijke aanwijzing dat het mis is gegaan. Dus in dat opzicht niet zo spannend. Maar ja, als we even teruggaan naar het najaar 2008. Het kabinet Balkenende presenteerde toen een begroting. waar de miljarden letterlijk tegen de plinten opklotsten. Maar ja, tegelijkertijd viel die bank om. De Lehman. Brothers en binnen de kortste keren zat Wouter Bos in het diepste geheim in België een bank te kopen. Uh, ABN Amro Fortis, dat was echt een soort jongensboekachtige periode. waarin de ambtenaren van financiën ja, zich in één keer in de wereld van de hoofdfinans begaven. Midden in de nacht werden Kamerleden door Bos opgebeld: Ik heb een bank gekocht en zeg even ja. Uh, dat was natuurlijk zeer spannend en deze commissie gaat het allemaal nauwgezet uh, reconstrueren. Nou, ik wil dat allemaal wel weten. Um, en in de haast van het moment zijn toen cruciale momenten beslissingen genomen. En het kan natuurlijk niet anders dat daar dingen fout zijn gegaan. Commissievoorzitter Jan de Wit. Onmiskenbaar uh, is het ook een crisissituatie geweest. Dat, dat, daar hoeft natuurlijk niet omheen te doen. Daar kan iedereen zich er achter was, ook. Er was een crisis. Toch is het zo dat, uh, laat ik een voorbeeld noemen, uh, als je dus spreekt over uh, de overname van een bank, dan is in de wet geregeld dat de Kamer daarover uh, gehoord moet uh, worden. De Kamer moet daarover gehoord worden. Onze taak is dus onderzoeken hoe is dat gegaan is die ruimte er geboden of is die ruimte niet geboden? Het moest zo, nee. voorbeurs, zoals het heet... moest die beslissing genomen worden. Ja. Volgens mij is de Kamer compleet gepasseerd, toch? En zo, nou, dat, dat wil ik nog niet zeggen. Dat mag ik ook niet zeggen, kan ik niet zeggen... want dat gaan we nou net vaststellen. Proberen we vast te stellen of dat zo gebeurd is. Maar wel is het zo dat die vraag cruciaal is... welke ruimte had de wetgever, de controleur van de regering... op dat moment om vast te stellen... dit is een juiste maatregel of niet. En is het zo dat als het zich in de toekomst zou herhalen, um, hoe zou het dan moeten? Is er een ruimte, is er een manier om het anders te doen? Dat is onze taak. We zitten misschien weer in zo'n periode waar weer banken gered moeten gaan worden. U wilt vijf, zes maanden werken voordat u met uw eindrapport komt. Heeft u niet af en toe uh, door de kennis die u al heeft opgebouwd... de neiging om te zeggen, ik wil nu al aan de bel trekken... ik zie nu dingen gebeuren en ik heb daar kennis over... Dat moet ik nu kwijt. Het was vanmorgen nog in het nieuws... Uh, dat de interbankaire markt, dus banken... die moeten elkaar allemaal geld lenen... omdat ze anders niet door kunnen lenen. Als dat vertrouwen wegvalt, als dat niet meer gebeurt... de hele zaak stort dan in. Nou, misschien dat heeft hij vast... dus... dus toen ook zo. Ja, misschien heeft hij dus nu al tips voor het kabinet en de Kamer... die eigenlijk vandaag al van pas kunnen komen. Dan daar moeten we dan nog vijf, zes maanden op wachten. Ja, alleen uh, u moet ons de tijd uh, gunnen om vast te stellen... hoe zat dat precies, hoe is het precies gegaan. En uh, om op de juiste wijze de lessen uh, daaruit te formuleren... te trekken en te formuleren. Bent u al zaken uh, tegengekomen in het vooronderzoek... en de gesprekken die u al gevoerd heeft met veel mensen... waarvan u denkt, dit deugt echt niet? Dat kan ik niet zeggen op dit moment. Dat kan ik niet zeggen. Uh, en ik wil het ook niet doen om de simpele reden... dat we nu, uh, na ons uitgebreid geïnformeerd te hebben... staan voor de openbare verhoren. Uh, ik wil van mensen horen wat hun rol is geweest, wat zij precies hebben gedaan... of dat verantwoord is geweest, of ze risico's... onverantwoorde risico's hebben genomen, ja of nee. Vervolgens trekken wij daarna de conclusies... en komen wij met onze bevindingen. Even heel iets anders. U bent nu al twee jaar voorzitter van deze commissie. Uh, gisteren zag ik deze persconferentie op de agenda staan. Toen dacht ik, Jan de die heb ik eigenlijk al jaren niet meer gezien. Zit hij nog in de Tweede Kamer? Ja. <lacht> Bent u bijvoorbeeld nog wel een beetje onderdeel van de SP-fractie? Uh, ik ben nog steeds Tweede Kamerlid uh, en met veel plezier. En deze opdracht uh, ja, die is zo ingrijpend en zo omvangrijk... dat mijn eigen fractie heeft mij vrijgesteld, hier volledig voor vrijgesteld... om dit werk te doen. Maar wil je het goed doen? Mijn overtuiging is, wil je het goed doen, dan moet je als Kamerlid hier... Volledig uh, in verdiepen. Uh, wil je een, uh, een gelijkwaardige partner zijn in die verhoren dadelijk, dan is het nodig dat je weet waar het over gaat. En dat vergt tijd, dat vergt voorbereiding. En dat is dus wat we doen met de commissie samen. Kunt u voor mij één keer op dat knopje van uw microfoon drukken en, en de verhoren, de zitting openen? Als u dat wilt, ja, uh, ja graag. Dan, dan zal ik dat. Uh, zal ik u kunt u het dat... alvast een keertje oefenen? Ik open de zitting van de parlementaire enquêtecommissie financiële Stelsel. Hartstikke mooi. Bent u zenuwachtig voor maandag? Um, kijk, ik ben altijd uh, gespannen. Ik, heb, ik ben 25 jaar advocaat geweest. Um, en voor elk pleidooi, voor elk optreden, um, toen ook al... Uh, is het eigenlijk ook nodig dat je een zekere spanning hebt... omdat je scherp moet zijn, omdat je gewoon alles moet horen... alles moet zien, moet optreden, moet ingrijpen. Dat is nu niet anders. Dus die, die spanning die is nodig om gewoon op de goede manier te kunnen functioneren. Maar het is wel hanteerbare spanning? Nou, het, het, het, uh, ik hoop dat het mij niet belemmert om op de juiste manier te functioneren. Ja, je hoort het een buitengewoon voorzichtige voorzitter... die heel veel dingen nu nog niet kan en wil zeggen. Maar ja, bijna iedereen uit die tijd eind 2008 is weg. Kunnen er dan nog wel, ja, om het maar lekker Haagse te houden, koppen rollen? Ja, formeel gezien kan het. Uh, Jan Kees de Jager, de opvolger van Wouter Bos... kan verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele blunders van Wouter Bos. Maar de kans lijkt me niet zo groot dat in tijden van crisis... de Tweede Kamer een minister van Financiën wegstuurt... voor het handelen van zijn voorganger. Joost Vullings vanuit Den Haag, hartelijk dank. Ja, ja, ja. No Dry Your Eyes, gezongen door Ben Sanders, de winnaar van de Voice of Holland 2010. Niet de enige winnaar trouwens, want mede dankzij dit fantastisch goed verkopende format... is John de Mol, de bedenker, weer terug in de top 10 van de vandaag verschenen quote 500. We gaan het hebben over Rijk de Gooier, vandaag overleden op 85-jarige leeftijd. Een van Nederlands grootste acteurs. En dat zie je ook in alle reacties die zijn overlijden heeft uh, losgemaakt. Hier in de studio actrice Olga Zuiderhoek, hartelijk welkom. En aan de telefoon regisseur Frans Wijs. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Wijs, wist u dat het zo uh, slecht met hem ging? Komt het nee, onverwacht? Nee, nee, nee. nee. De laatste keer... Hij, hij belde regelmatig uh, uh, op en, en en riep dan mijn voicemail vol in, in de zin van dat, uh, dat ik hem maar niet kon laten wennen aan het idee dat ik ook een mobieltje had, waar ik wel op, te, uh, op antwoord gaf. Maar ik had geen idee dat het, uh, dat het zo snel en zo, uh, zo snel slecht met hem ging, want ik, we hadden afgesproken dat hij uh, wat ik hoop mijn volgende film die ik uh, volgend jaar draai... dat hij daar weer een rol in zal krijgen. En, al was het maar om te bewijzen dat hij gewoon doorging. En uh, nou, Famous Last Words, dat is ook echt het laatste wat ik hem heb beloofd... dat we februari maart zouden gaan draaien. Uh, gaan dat klinkt wel gedreven als hij echt zo tot het einde toe... bereid was om te werken en van plan te werken. Niet, ik wil niet zeggen, hij heeft een enorme lift gekregen doordat hij weer uh, twee jaar geleden met, met Happy End geconfronteerd werd en met, met te draaien. En ik, ik zei vanmiddag ook tegen iemand dat we hadden hem geen groter plezier kunnen doen dan ergens een studio te huren. Dus noods met geen film in de camera, toch gewoon één dag per jaar, per week met, met, met acteurs daar gaan staan en, en, en, en werken. Want uh, ik merkte dat hij per dag per dag weer uh, weer, weer weer. weer, weer Energieker werd en, en, en. weer doorging met. met grappen en, en. zich gelukkig voelen. Nee, het was. Uh, dat was eigenlijk. Uh, wat ik. Wat, wat, wat ik ook voelde. Dat, ik bedoel, hij, hij belde op en riep dan. Uh, waar blijft mijn Oscar? Mm -hmm. Of. Uh, en het, het, het, het, ja, ik weet niet, het was, het was ook weer, het, het waren ook weer conversaties. Of hij schoolte weer een of andere filmster uit die hij net had gezien op zijn televisie. Die er helemaal niks van kon. En, uh... Ja, want dat is ook de rijktegooier, wat je in alle reacties vandaag hoort. Ongezijde Hoek, een, een man die, die uit de hoek kon komen. Die af en toe vrij fel en ongepolijst kon zijn. Ja, dat was ook het leuke aan hem. Dat was voor mij... Ik heb hem voor het eerst ontmoet... bij een, de eerste televisiefilm van Dick Maas, Rigor Mortes En uh, um, voor mij was het... Daar was ik omringd dus door acteurs. Maar voor hem... Uh, hij was iets nieuws voor me. Iets wat ik wel van de Franse film kende. Uh, Trentignan of zo... Een, een man die niet op een acteur lijkt. Die niet iets artistieks aan zich heeft hangen. En geen krullen die lang zijn over... Die wel acteert, maar toch ook zichzelf blijft. Uh, uh, ja, dat, dat ook. Maar dat hij... Uh, nou, zuinig is met de emotie. En als hij hem dan heeft, dan, dan is het ook, begrijpt het je ook wel ja. meteen aan. En uh, zonder aanstelleritis. En niet, ja, niet zichtbaar ja. acteert. Ja, niet ja. zichtbaar actief. Rigor Mortis heette die film. We hebben een fragment. De heer Karel Hemelrijk <laughs> heeft zich onder mijn voeten begraven op een diepte van drie meter. Het gaat hier om het wereldrecord levend begraven zijn. En meneer Hemelrijk, kunt u mij verstaan? Ja, zeker. Heel goed zelfs. U ligt nu zo'n 124 dagen onder de grond. Hoe houdt u dat vol? Wat houdt u op de been? Wat was dat voor film eigenlijk? Ja, Het was een film over iemand die uh, in de uh, records, uh, hoe weet het, dat grote boek komt. Omdat hij langer dan zoveel... Guinness Book of Records? Guinness Book of ja? Records kwam. Omdat hij uh, langer dan wie dan ook begra levend begraven kon zijn. En dat was Wim T. Schippers die daar dan onderin lag. En ik was zijn vrouw. En we hadden een restaurantnetje en dat... Uh, dat, uh, daar kwamen mensen dus naar kijken naar het uh, pijpje wat boven die, die, die graf, nou, grafkelder, levende kelder, stond. En uh, daar mochten ze dan doorheen uh, praten, wat hij dus ook doet als uh, journalist. Hij speelde een journalist, een radiojournalist. Uh, dus, dus Rijk duwde de microfoon in dat pijpje, wat dus contact bracht naar Wimte in Schippers. En dan ontnam hem dus ook de zuurstof. Bedacht. Ja, wel een ja, leuk Ja, en leuk. de zuurstof. Ja, zeker heel leuk. Ja. Frans Wijs, hij, hij werd bekend met ja, Johnny, Johnny en Rijk. Dus echt, echt theater op het podium. Uh, uh, uh, grappig. En hij heeft toch schijnbaar vanzelfsprekend een, een hele grote overstap gemaakt. Door, door bij de film te gaan en echt te gaan acteren. Ja, hoewel ik, volgens mij is hij. Uh, wat ik, ik, ik, ik, van hem weet ik dat hij op een gegeven moment in Duitsland heeft gefilmd. in de, in de UFA-studio's. en hij... Ik, volgens mij was film toch echt wel zijn, zijn eerste grote liefde. En uh, de televisie heeft daar een deel van opgesleupt. Maar, maar, maar de, de, de, de, ik, ik, ik zie hem als filmacteur. Ik, ik hoorde vanmiddag iemand zeggen: het was de, de Humphrey Bogart. Ik noemde hem altijd de Richard Widmark. Het Nederlandse antwoord op Richard Widmark. Maar hij was. Ja, ik, het, het, het, het, het fantastische is van, van hem, vind ik inderdaad, dat hij. Dat hij uh, uh, dat, dat hij uh, op een of andere manier... nou ja, wat we net zeiden... niet acteerde, maar hij was het. Hij, hij was gewoon... en ik, ik weet nog dat bij de allereerste film... waarbij, ik het, uh, waarbij uh, de inbreker... waarin hij de hoofdrol speelde... dat, uh, dat ik meteen dacht... ik moet hem iets... In het begin van de film iets heel aardigs uh, laten doen, zodat alle mensen van hem gaan houden. Want hij had natuurlijk de naam dat hij vaak de gemene Rick was of de, de, de aangever. Johnny was de, de, de, de degene die, die vertederde en, en Rijk was altijd weer de, de scherpe uh, aangever. En ik, ik dacht, hij, hij heet al de inbreker in de film, dus hij moet nu iets heel aardigs doen. Het was dat hij bij een inbraak meteen die eenzame goudvis in de kom uh, wat, wat extra eten gaf. En dat was eigenlijk genoeg om hem meteen die film in te sturen, als het ware. Was die moeilijk voor een regisseur? Was die, was die moeilijk te sturen? Was je, Ik was vond je bang heerlijk. voor hem? Ik vond hem echt heerlijk. Heerlijk in de zin van dat hij uh, uh, heel scherp en heel... Heel gedisciplineerd. Uh, ik weet nog wel, hij kwam in diezelfde film een keer naar buiten uit een, uit een lijk, uit een ziekenhuis, waar hij net een lijk had gezien. En of hij had het script nog niet echt bestudeerd, of hij, hij dacht, nou dit is een, een KZD'tje zoals hij het noemde, dat is kakken zonder drukken. Dat is dan een opname waar hij eigenlijk gewoon even lekker alleen maar, geen tekst en alles... En toen kwam hij naar buiten met, met zijn schaar. En, en bijna fluitend. En toen zei ik. Rijk, hey, Rijk, stop. Uh, je hebt je net een lijk gezien. Oh ja. En hij loopt terug. en take twee. En hij komt naar buiten. en je voelt dat hij. nou ja, moeite heeft om. om überhaupt nog uh, weer de wereld in te gaan. Dus hij. het, is, het was een, een perfect afgesteld. ja, instrument. Maar Olga Zuiderhoek, ook uh, iemand, ja, we, we zagen vandaag op tv weer dat, dat beeld, dat hij dat beeldje uit de taxi naar buiten uh -huh. werpt. Wat ik ontzettend ja. geestig vond ja. ook wel weer. Ja. Maar ook tamelijk, uh, nou ja, hoe, hoe zou je het zeggen, onbehouden. Ja. Hoe, hoe komen die twee bij elkaar? Aan de ene kant een briljante acteur die zo ja, zuinig met zijn emoties omgaat. En die persoonlijkheid. Had hij het een nodig om het ander te kunnen doen? Of, uh... Ja, ik sowieso. You name it en Rijk right dit het. Want uh, wat, wat Frans vertelt, die kent hem echt als de. Toneelregisseur. Want ik weet niet echt een goed antwoord op je vraag, maar wel, het slaat wel ergens op wat ik nu ga zeggen. Hij, ik ken hem dus weer juist dat hij naast die film, dat zijn agent zei van: hij wil eigenlijk Pinter spelen. Rijk wilde te midden zijn van leuke mensen. Dat, dat vond hij vooral. Dat hij niet alsmaar in het café dronken hoefde te worden. Om van de drank of dat, Maar dan moest hij wel leuke mensen hebben. En het was een ontzettend intelligente man. Dus hij. hij de, de, de, hij wilde niet met iedereen en alles, maar de, hij had zo zijn, de mensen door wie hij graag omringd was. En toen hebben we Pinter met hem gespeeld. Toen heeft hij daarna, heeft hij Wim T. Schippers gevraagd... om een stuk te schrijven. Dat he, die heeft dat gedaan. Relapses, toen is hij van het... Een dakje gelazerd, omdat Heintje. Uh, zijn poes wilde niet pakken. En toen viel hij. Weet je wel. Toen is hij naar de revalidatie. Dus toen kon relapses niet doorgaan. En heeft Piet Reumer dat overgenomen. Maar toen werd hij weer beter. En toen kwam je kijken naar een voorstelling. die Paul Hane had geschreven. En. Daar had ik, de, geloof ik wel, de echte hoofdrol in of zo. En toen zei hij, oh, dat vind ik geweldig. Dat wil ik ook, dat wil ik ook. En toen heeft hij dus Paul Hane weer gevraagd... een stuk te, te schrijven voor hem en mij. Dus hij was ook heel erg gek op toneel. Dus het was belangrijk of hij je of die mocht of niet. Al met al laat hij laat wel een, een gat achter, want we zullen, zullen hem toch wel... Oh, oh, oh, oh ja, hartstikke. Ja. Groot gat. Ja. Olga Zuiderhoek, hartelijk dank voor, voor uw komst. En Frans Wijs aan de telefoon ook uh, dank voor jullie ja. woorden bij de dood van Rijk de Gooier. Geen dank. We gaan naar de Franse Riviera. Daar is onze correspondent Ron Linker. En daar is net een persconferentie geweest van uh, Angela Merkel en Nicolas Sarkozy. Ron, hallo. Goedenavond. Ja, en, en was Papandreou er ook bij, bij die persconferentie? Nee, Papandreou was niet uh, hier uitgenodigd. En uh, Het belangrijkste hier was uh, om te zeggen wat Frankrijk en Duitsland nou gaan doen aan dat Griekse referendum. Hè, dat er toch eigenlijk wel lijkt te komen. Uh, men heeft hier aangekondigd dat ondanks ongeacht het Griekse referendum, dat men de invoering, de uitvoering zou je kunnen zeggen, van dat Europese akkoord gewoon door wil zetten. Althans, voor alles wat betreft niet-Griekenland. Dus de verhoging van het noodfonds, et cetera. Dat zal allemaal in gang worden gezet door Frankrijk en Duitsland. En ja, ze hebben ook wel wat gezegd over maatregelen die ze kunnen nemen... mochten de Grieken nog lang dralen met besluiten over dat akkoord. Hoe, hoe uh, is de sfeer nu daar? Want, want hebben ze nog wel uh, optimisme voor die top? Of moeten er eerst nog andere dingen worden gladgestreken? Je kon wel zien dat er een spanning was geweest bij uh, de regeringsleiders. Ik zag Sarkozy bijvoorbeeld op een vraag van de uh, linkse krant Liberation uh, heel duidelijk zeggen: ja, dacht u dat we dit voor de lol deden. De journalist die vroeg van ja, bent u niet gewoon te hard geweest naar de Grieken toe? Kunt u het wel maken om hen uh, te verbieden een referendum te houden? En zei hij: Ja, dacht u dat we dit voor de lol deden? Het uh, probleem is niet op dit moment te hard leiderschap. Het is eerder gebrek aan leiderschap. Dus heel eventjes liet uh, de Franse president zich uh, zien wat voor een emotie erbij heeft. Verder hebben Merkel en Sarkozy ook gezegd dat het ook directe consequenties heeft. Hè. De, uh, er is een belofte gedaan aan Griekenland om met extra geld te komen, uh, 8 miljard euro. Maar men heeft nu gezegd vanavond tegen Papadreou dat geld komt er niet... totdat Griekenland een duidelijk ja zegt tegen dat Europese plan. Dus er zijn nu wel direct al consequenties uh, te noemen. Men heeft verder geëist dat het referendum, als dat er komt, op hele korte termijn moet worden gehouden. Gedacht moet worden aan 4 of 5 december. En dan over de vraag die gesteld moet worden, dat moet niet zijn, bent u het eens met het, met het Europese plan? Nee, dan moet het echt een brede vraag zijn, uh, wilt u dat Griekenland bij de euro blijft? Waarom doen ze dat? Omdat ze denken dat de Grieken wel bij de euro willen blijven. Dus dan heeft het referendum meer kans dan als het alleen over het plan gaat. Morgen, dus uh, in kan begint eigenlijk de top Rondlinker. Hartelijk dank. En zaterdag opent in Amsterdam een heus tattoe museum zijn deuren. Een museum dat tegelijkertijd zal dienen als reïntegratieproject voor zogenoemde kanslozen. En dus als museum voor de tatoeage. Een bijzondere combinatie. Henk Schiefmacher, tattoe koning. En Jeannette Seret van Partners aan het Werk BV zit in de studio in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Schiefmacher, met u maar te beginnen. Vooruit, maar. Is dit een, is dit een droom die uitkomt? Uh, ja, ja, die is al uh, in mijn kindertijd begonnen. Mijn, mijn kamertje, toen ik 6, 7 was... hing vol met allerlei vleugels en stenen en stokken. En dat noemde ik al mijn museum. Dus het verzamelen heeft er altijd wel uh, in gezeten. dit is... Een beetje een. Uh, ja, ja het, ik, het verbaast me eigenlijk zelf. Ik wist dat ik veel rommel had, maar dat ik zoveel rommel had, dat wist ik eigenlijk niet. Hoe is het in zijn werk gegaan? Want dan, dan is er dat idee van: ja, ik heb zoveel leuke dingen, Dan zou ik eigenlijk wel een museum van willen maken. En dan kom je iemand tegen van een instantie partners aan het werk. Dat, nou, dat lijkt niet dat, de logische combinatie. Nou, het begint iets, ietsjes daarvoor. En uh, op het moment dat ik denk bij mezelf: van ik. Wordt zestig volgend, binnenkort ook. Toen denk ik Een paar jaar geleden toen dacht ik, van, ik moet eens gaan kijken wat ik met al die spullen doe. Of ik dat misschien zou willen verkopen bij Sotheby's. Dat ik daar een mooie catalogus van maak. zodat het de waarde krijgt voor de tattoo Of dat ik dat aan het museum geef. En toen heb ik een aantal musea's uitgenodigd om eens te gaan praten van wat kunnen we ermee doen. En iedereen bleek wel een klein stukje te willen hebben. Eigenlijk zou die hele collectie dan uit elkaar vallen. En toen is er eigenlijk meteen gezegd... niet doen, dat moet je niet doen, hou het bij elkaar... en we gaan kijken of er iets anders mee te doen is. En hoe is deze mecenas, zo Serret, hoe bent u erbij betrokken geraakt? Ik uh, was aanwezig bij een van die conferenties die belegd was wat te doen met de collectie van Henk Schiefma. Heeft u zelf een tatoeage, trouwens? Ik niet, nee. Nog niet? Nee, maar Henk telt voor tien, dus er kan er wel één minder zijn. Oké, okay, maar goed, ga verder. Hoe, hoe ging dat? Want u, u hoorde nou, van de collectie... ik zat collectie. erbij en ik dacht, hier is iemand met een passie en een probleem. Nou, dat heb ik zelf ook wel een beetje in me. En een paar weken later dacht ik... hé, hey, maar dat past heel goed bij elkaar, zijn droom... En mijn wens om uh, een grootschalig uh, woonwerkleertraject te starten... dat kun je gewoon op elkaar klappen. Dus kansarmen dus, kans of ja. kanslozen die, die worden dan conservator in een tatoeagemuseum... En, en zo verdient het project zichzelf ook een beetje terug... naast dat er ook bezoekers moeten komen. Nou, dit is wel een heel op, optimistische... Uh, inschatting. Uh, de mensen die, uh, die ik ga helpen worden in ieder geval assistent. Conservatoren horen gewoon een CAO-conform salaris te hebben. En als je dat nog niet bent, dan mag je dat leren in het museum. Daar krijg je dan een oefening in, werkervaring... En, en dat je, kan best een conservator zijn, maar de, voor hetzelfde geld wordt het ook iemand die gewoon goed leert schoonmaken. Of, of kaartjes uh, knippen, of, uh, of in de museumwinkel. Ik wat, ik wat, worden, wat, wat zit er in die collectie, Henk? Wat, wat gaan we zien? Daar is heel, heel breed eigenlijk wel. Er zit allerlei correspondentie in over een... Periode van ongeveer 100 jaar van allerlei tatoeërers met elkaar, die soms over vakkennis gaat, andere keren gewoon over allerlei sociale dingen. Daar zitten ook allerlei tekeningen bij, die, die, die, die ook weer aan de geschiedenis gebonden zijn. Er zijn tekeningen die tatoeages die ontstaan zijn tijdens de Bokseroorlog. Er zijn tekeningen die ontstaan zijn tijdens de krimoorlog. Hè, 9 11 kennen we allemaal. De brandweerlui met hun tatoeages daarover. Dus zo die hele wereldgeschiedenis zit ook gepakt in allerlei tatoeages. Maar hangen er echt uh, stukken huid aan de, aan de muur? Nou, of? het is niet een soort felle partij. Zoals je <laughs> dat doet. Er zijn wel een aantal stukjes huid. Uh, er is een onderarm van een zeeman uit 1850. Een, een walvisvader. Er zijn wat andere stukjes huid. Ik heb net een tip gekregen dat er ergens... in Italië bij een antikariaat nog wat stukjes huid... van een een of andere beroemde Italiaanse criminoloog uit de vorige eeuw uh, uh, te, te koop zijn... Uh, nou, daar ben ik dan nu mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, het is immaterieel erfgoed, dus in principe is huid het enige waarop je dat zou kunnen bewaren. Maar dus... je hebt natuurlijk ook tekeningen, uh, inktpistolen. Het meeste is tekeningen, in inktpistolen, zoals jij het noemt, de tatoeagemachines, hè? Oh, dat is, ja. Uh, ja, nee, dat is een heilig <laughs> inktpistool. Nee, het is niet zoiets als een water... Uh... Nee, er zijn al, al die tools zijn er inderdaad. Er is ook vrij veel materiaal uit wat... Noem het maar de primitieve wereld, de traditionele wereld. Dus Afrikaanse spulletjes, Noord-Afrikaanse spulletjes. Dingen uit de Pacific. De Maori zijn bekend om hun tatoeages natuurlijk. Uh, en en ja. toch is het de combinatie van een, een museum... dat heeft toch altijd iets plechtigs... en een tatoeage wat, wat traditioneel, nou, vroeger dan, tegenwoordig niet meer zo... een beetje bij de zelfkant hoorde. Ja, dat is ook een, is ook een stuk van het museum. We hebben een heel stuk gevangenis ingericht. En vooral die, die, die, maar die hele, dat stigma... Kant, is natuurlijk ook erg gekomen door meneer Cesare Lombroso... die dat allemaal voor ons benoemd heeft. Hè? Die 19e-eeuwse criminologie die gaat daar helemaal over. over die 19... getatoeëerde klasse. Ja. ja in, in de maar is dat, dat is er nu wel vanaf, toch? Want, want tegenwoordig... Nou, Als je op dit moment kijkt dat in Amerika het laatste onderzoek... 19% van de mensen tussen de 20 en de 30 jaar getatoeëerd zijn... en wij hier ongeveer op 11 zitten dan is dat toch wel heel anders dan als twintig als, als jaar geleden. Ja, ik heb zelf ook een Ja, wat is het eigenlijk? Een, een vogeltje ergens op mijn Kijk, lichaam getatoeëerd. Kijk, een tot een getekende. Vanwege mijn sterrenbeeld is dat. <laughs> ja. En uh, wat voor mensen komen er dan op dat uh, museum af? Nieuwsgierige, getatoeëerde, mensen die zich in dat met dat vak bezighouden. Uh, ja, het is, het is natuurlijk bijna een soort mini-volkenkundig museumpje. He, het, het gaat over de, de, de, de, de celebratie van de menselijke lichaam. Dat is, dan kun je van als je, dat is de eerste vorm van kunst die er op de wereld geweest is. Gewoon. En, en dan een opening, hè? Dat, dat hoort bij een nieuw museum. Ja, natuurlijk. Je hebt, je hebt uh, alle celebraties. Je hebt ook van... museums die doen het alleen met sluiting, dat is natuurlijk veel erger. Ja, ja, dat ook kan... deze tijd vooral. Maar... Ja, dat, is, dat is namelijk ook wel interessant, natuurlijk dat je dat op, in deze tijd voor elkaar krijgt en probeert voor elkaar te krijgen. He, dat als je dit gevecht wint in de komende vijf jaar, dan, uh, dan zit je voorlopig goed. Maar dan, jij hebt alle celebrity van Nederland zo'n beetje uh, uh, onder, het, uh, um, onder de tattoomachine gehad. En, en ook heel veel buitenlandse beroemdheden. Ja. Ben, je, ben je al bezig met een gastenlijst voor de opening? Nou, er is een grote gastenlijst voor de opening. Er komen ook een heleboel mensen. Er zijn een heleboel mensen die vanuit het buitenland komen. Er komen allerlei grote namen uit de tattoo Die jaren niet meer in Amsterdam geweest zijn. Dus dat wordt al ontzettend leuk. Ja, en dan is er nog een blik van wat BR'ers die getatoeëerd zijn, die natuurlijk komen. Uh, ja. Noem eens wat namen, ja. Nou ja, noem eens zo'n dame wie er dan komen. Ik, ik, ik hoef ze ook niet te wachten op een haag. gillende meiden... voor de deur die el, bij elke auto okay. die open nou ja. gaat. <laughs> maar Arie Boomsma is natuurlijk, natuurlijk een van onze... Viritas eh, heeft onze... hij op zijn arm staan. De, ja, Waarheid. maar ik heb ook het Sint-Joris en de Draak... het gevecht tussen goed en kwaad achter op zijn rug uh, gedaan. Er komt ook natuurlijk de kleine De Mol en uh, meneer Sanders. Dat zijn allemaal mensen die in Amsterdam... Of in Nederland bij de getatoeëerde... Hè? De... Ik bedoel, wie zijn er nog meer getatoeëerd? Manuele Kemp, Tim zijn allemaal getatoeëerde mensen. En dan in de museumwinkel kun je daar ook een tattoo laten zetten? Of, of koop je daar dan uh, gewoon... Uh, we hebben een, een tattoo shop waar allemaal tattoo en allerlei beroemde tatoeëerders aan het werk kunnen. En, uh, en dan ga ik zelf ook af en toe iets, iets doen. En we hebben een prachtige museumwinkel... waar, je, ja, waar alle denkbare boeken... En ik kwam wel geteld op dit moment in de handel... 154 verschillende titels... Allemaal vol tattoo. Toen ik begon te verzamelen in de 70e jaren, toen kon ik er één vinden... En nu zijn het er zoveel. Ja. Henk Schiefmacher en Jeannette Saret over het Museum dat vanaf zaterdag dus open is in Amsterdam. We Dit was met het oog op morgen voor vanavond. Morgenavond zijn we er weer en dan zit hier Chris Keine. Ik wens u nog een hele mooie nacht.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. De winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De winterschilder. Floortje Dessing, ambassadeur van Max Havelaar. Wat doe jij deze week? Deze week vraag ik extra aandacht voor eerlijke kansen voor boeren in ontwikkelingslanden door eerlijke handel. Koop een betere wereld en zet Fairtrade-producten op je boodschappenlijstje. Herken herkent ze aan het Max Havelaar-keurmerk. Kies bijvoorbeeld Café Intention, de biologische Fairtrade-koffie in het gele pak. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck ter waarde van 1000 euro. Als uw werknemers ochtends uitgeblust op kantoor komen... is de kans dat ze s'avonds vol energie weer naar huis gaan niet groot.